De vraag is of Forum voor Democratie nog wel genoeg democratie overhoudt voor zichzelf. Jurgen van den Berg. het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 7 februari. En op deze dag in 1970 had de Haagse groep Shocking Blue de eerste Nederlandse nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Met Venus natuurlijk. Het succes kwam vooral op het konto van de in leer gestoken zangeres Mariska Veres... maar ook een pluim voor de briljante gitaarriff bedacht door Robbie van Leeuwen. Dat was Toen, Dit is Nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijls. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen.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 Nederlandse huishoudens zijn in 2016 in doorsnee rijker geworden. Dat komt door de stijgende huizenprijzen, meldt het CBS. Er kwamen in 2016 in ons land in totaal 9000 miljonairs bij. In het Noord-Hollandse Laren was het doorsnee vermogen het grootst... en in Rotterdam het laagst. De ChristenUnie wil zwaardere straffen voor mensen die religieus of racistisch geweld plegen. Het voorstel is vooral gericht op het tegengaan van geweld tegen Joden en Christenen. Aanleiding is de vernieling van een Joods restaurant in Amsterdam vorig jaar. Een man sloeg toen met een stok met een Palestijnse vlag de ramen van een kosher restaurant in. De dader wordt alleen verdacht van vernieling en poging tot diefstal. En volgens ChristenUnie-leider Segers komt de man daarmee te makkelijk weg. In Taiwan zijn zeker vier mensen omgekomen bij de zware aardbeving van gisteravond. Zeker 200 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. De aardbeving in het oosten van Taiwan had een kracht van 6,4. In de stad Lin is een hotel zwaar getroffen. Op foto's is te zien hoe het pantom op omvallen staat. Honderden huishoudens in de regio zitten zonder stroom. Staatssecretaris Knops vliegt vandaag naar Sint-Eustatius. Hij gaat daar het besluit van Nederland uitleggen... om in te grijpen in het bestuur van het eiland. Vandaag wordt de regeringscommissaris benoemd... die voorlopig het bestuur op het Caribische eiland overneemt. Sint-Eustatius is een bijzondere gemeente van Nederland... en het kabinet grijpt erin omdat er sprake is... van een financieel wanbeheer, willekeur en intimidatie. De eilandraad wordt ontbonden... en de gedeputeerde en waarnemend gezaghebber... worden uit hun functie gezet. Een zware maatregel, zei Knops eerder al, maar hij ziet geen andere mogelijkheid. En President Trump wil een militaire parade in de VS, zoals die ook in Parijs wordt gehouden op de Nationale Feestdag in juli. Trump heeft het Pentagon en het Witte Huis bevolen om een enorme optocht te plannen, schrijft de Washington Post. Het Witte Huis laat weten dat het ministerie van Defensie de mogelijkheden bekijkt. Het weer er nog helder bij min 4 tot min 8 graden. Later vanochtend droog en zonnig. Pas in de middag komt het kwik een paar graden boven de nul, en morgen meer bewolking. Het NOS Radio 1 Journaal. Ja, dat voorstel van de ChristenUnie, daar beginnen we mee. Religieus of racistisch geweld moet zwaarder worden bestraft... wil die partij in de Tweede Kamer. De vernieling van een Joods restaurant in Amsterdam in december... vorig jaar is dus voor de partij de aanleiding... om voor deze strafverzwaring te pleiten. Volgens partijleider Gert-Jan Segers was dit geen incident... maar wordt met zo'n aanval de hele gemeenschap geraakt. Dat is omdat als een Joods restaurant wordt aangevallen... omdat de eigenaar Jood is... dan is dat bedreiging voor de hele Joodse gemeenschap. Als een ex-moslim die christen is geworden of atheïst, wordt aangevallen omdat hij afvallig is... dan is dat een bedreiging voor iedereen die zo'n keuze maakt. Maar is dat in een strafzaak dan geen strafverzwarende factor? Nee, dat is het niet. Dus wij moeten uh, bescherming bieden aan slachtoffers. Wij moeten daders extra straffen. Dus dit moet een strafverzwarende grond worden. Als jij willekeurig iemand aanvalt, is dat is dat heel slecht en moet jij evenzeer worden, worden gestraft. Maar als je iemand aanvalt omdat hij jood is... of omdat hij een andere overtuiging heeft dan de jouwe... dan moet dat een strafverzwarende grond zijn. U zegt noemt specifiek deze twee groepen, ja. joden en afvallige moslims. Maar zo zou je veel meer kwetsbare groepen ja. kunnen benoemen natuurlijk. Bent u ook bereid daarnaar te kijken? Ja, iedereen die um, iemand anders bedreigt vanwege zijn geaardheid... vanwege zijn geloofsovertuiging, vanwege zijn ras, zijn etnische achtergrond... Dat is zo'n flagrante schending van een fundamentele vrijheid. Namelijk de vrijheid dat je hier jezelf kunt zijn. Dat je hier in veiligheid kunt leven, in vrijheid kunt leven. Dat we inderdaad bij die bescherming van die minderheden een extra streep trekken en zeggen. En hier staat de rechtsstaat pal voor. Voor deze vrijheid en veiligheid van deze groepen. Ja. Maar is het dan niet mogelijk om, om juist in dit soort zaken nu al een, een strengere straf op te kunnen leggen? Nee, dat kan niet. Uh, bijvoorbeeld de aanval op het restaurant in Amsterdam... Uh, dat was uiteindelijk vernieling. Terwijl het veel meer is dan vernieling. Hier kwam iemand met een Palestijnse vlag... die naar binnen ging, dus eerst de ruit vernielde... naar binnen ging, een Israëlische vlag pakte. Dan weet je, dit gaat om veel meer dan alleen maar een vernieling. Hier zit een motief achter... wat potentieel bedreigend is voor een hele Joodse gemeenschap. Ja. En is het dan voor een rechter kennelijk een te grote stap? Want je kunt wel iemand met een terroristisch motief... Uh, veroordelen, hè? dan is het dus wel een strafverzwaring mogelijk. Is, is die stap te groot? Nu zit er eigenlijk heel weinig tussen een gewone vernieling en een terroristisch oogmerk. Een terroristisch oogmerk gaat veel verder, is veel zwaarder. Dit zit er tussenin, maar het is wel van wezenlijk belang dat we dit onderkennen. Nu komt u met het voorstel, u bent een regeringspartij, gaat het daarmee ook er komen? Ik heb goede hoop dat hier brede steun voor is. Omdat het, uh, de rechtsstaat op het spel staat. En de vrijheid en veiligheid van minderheden op het spel staat. En dat gaat iedereen aan het hart. Uh, zeker de coalitiegenoten, maar ook daarbuiten. Dus ik denk dat hier brede steun voor zou moeten zijn. Zijn Gert-Jan Segers van de ChristenUnie in gesprek met Michiel Breedveld. De uitbreiding van Lelystad Airport is een idioot plan. Dat zijn de woorden van actievoerder van het Eerste Uur, Leon Adergeest. Hij is teleurgesteld in de overheid, cijfers worden volgens hem gemanipuleerd... om de plannen voor het vliegveld in Lelystad te door te drukken. Dan is er nog GroenLinks-leider Jesse Klaver... die denkt dat de opening van het vliegveld eerst wordt uitgesteld... en dat dan afstel een logische volgende stap is. Verslaggever Hans Andringa ging naar een drukbezochte protestbijeenkomst in Zwolle... en luisterde daar naar de politicus, naar bezorgde burgers en naar actievoerder Geest. Ik zie gewoon een overheidsinstantie die burgers het liefst niet hierbij betrekt. De politiek die wordt beïnvloed met gekleurde informatie, selectieve informatie... door de luchtvaartlobby. Wat de minister hiervan weet, ik denk veel te weinig. Maar het beleid gaat door. Dus... We moeten volop doorgaan met die strijd. Want Lelystad is gewoon een idioot plan. Dus we moeten het hier met z'n allen, daar moeten het vandaan komen. Dankjewel. Mark Rutte ligt niet wakker van wakkerliggende Lelystadters. En de directeur van Schiphol ligt niet wakker van wakkerliggende Zwollenaar. Maar wij delen jullie zorgen wel. Dat uitstel dat gaat er komen. En voor afstel gaan we vechten. Mijn boodschap aan Den Haag is, wij Knokken, terug. Dank jullie wel. Wat denkt u? Gaat dat vliegveld er komen of niet? Ik denk het wel. Waarom denkt u dat? Het verzet is groot. Ja, maar de krachten voor uitbreiding zijn ook groot. Welke zijn dat volgens u? Economische belangen en een groot wachten, kapitaal. Maar als burger kan je toch in het verzet komen? Kijk, je kan het vertragen, je kan het minder maken. Je kan zorgen dat de vliegtuigen uiteindelijk hoger gaan vliegen. Maar ik denk niet dat, er, dat de uitbreiding helemaal uh, niet doorgaat. Klaver zegt, we gaan het eerst uitstellen en daarna komt afstel. Gelooft u dat? Dat zal waarschijnlijk de weg zijn, ja. Want het gaat niet in één keer naar afstel. Dat, de politiek heeft daar tijd voor nodig. Uh, er moet worden omgedacht. Ja, mensen moeten hun visie gaan veranderen. En dat zal niet uh, 1, 2, 3 gebeuren. Dat is een kwestie van inderdaad eerst afstel, kneden, masseren... Uh, nou ja, verzin het maar. Voordat uiteindelijk men zo verstandig wordt om te zeggen... ja, dit kan niet, klaar, doen we niet. Er zitten grote economische belangen achter om het vliegveld wel uit te breiden. Ja. Gelooft u dat de politiek dan uiteindelijk wel naar de protesten van burgers luistert? Nou, ik denk dat Jesse vanavond een aantal hele goede argumenten heeft gegeven... waarom het plaatje wat wij voorgeschoteld krijgen... over het economische belang van de uitbreiding van Lelystad... in feite een luchtbel is, een wassen neus, over de werkgelegenheid. Maar het gaat erom dat de informatie echt eerlijke informatie is. En dat er niet gesjoemeld wordt met verslagen die verdwijnen, et cetera. En als dat nou eenmaal helder wordt voor mensen ook voor mensen in de politiek. Ja, dan kan het niet anders. Dan, dan, dan is ook zelfs dat economische argument... wat nu wordt genoemd, van tafel. Jesse Klaver zei net... we gaan het eerst uitstellen... en daarna komt er ongetwijfeld afstel. Gelooft u dat? Ik denk dat hij zelf ook niet gelooft. <lacht> maar ik ga nu naar uh, de jas op halen. Ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk. Hans-Andriega was dat, gisteravond in Zwolle. NOS Radio 1 Journaal... 10 minuten over zes. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties die vliegt vandaag naar Sint-Astafjes om daar orde op zaken te stellen. Klaas van Putten is lid van de Eilandraad. Hij denkt niet dat Knops met goede bedoelingen komt. Hij noemde hem in nieuwsuur een nieuwe Napoleon. Well, I don't think that Raymond Knops de um, really situatie the situation. I think on the first visit of um, Raymond Knops, he displayed a high sense of arrogance.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 Alcohol. En de gevolgen daarvan die worden onderschat. Staatssecretaris Paul Blokhuis, gisterochtend al bij ons... zat gisteravond in Nieuwsuur... en hij vindt het belangrijk om bewustzijn te creëren. Ik denk, als je het over die cijfers hebt die we net gezien hebben... dat het overgrote deel van Nederland echt absoluut niet weet... wat de risico's zijn en wat eigenlijk goed is. Dus maximaal één glas per dag. Dat bewustzijn is nu bij het overgrote deel niet aanwezig. Als het daarmee ligt, gaan we echt op korte termijn eraan werken. Jellinek, de instelling voor verslavingszorg in Nederland... heeft meer praktische oplossingen.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 En dat heeft hij dus gedaan. Bij Jinek, de oom en advocaat van de familie... van het overleden Nederlandse model Ivana Smit. De vrouw kwam om het leven in Kuala Lumpur in Maleisië. De familie wil antwoorden op de vele vragen rond haar dood. En ze geven niet op, zegt oom Fred Agenjo. Ik heb ernaast gestaan uh, dat mijn zwager uh, aan zijn dochter heeft uh, beloofd... dat hij dat gerechtigheid voor haar gaat halen. En uh, um, ik voel me daar zelf ook uh, heel erg mee verbonden. En uh, in dat kader uh, dat loslaten gaat niet gebeuren totdat die gerechtigheid er is. Dat de NPO 3-serie De Luizenmoeder een regelrechte hit is... dat is intussen wel duidelijk. Maar uh, dat veel mensen er ook echt een hit van proberen te maken... op muziekgebied, dat was misschien wat minder bekend. Met het Oog op Morgen maakte een compilatie... van uitvoeringen van dit liedje. Hallo allemaal. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor een ben je al bekend. Stand met je voeten, zet je handen in de zij. Ja, nou die komt niet meer uit ons hoofd vandaag. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Jamiro Kwai. That sunbeam dress you wore in spring oh, Yeah, yeah The way we laughed as well Why did you drive that bomb on? Oh, Ik natuurlijk als u straks eruit ruiten moet krabben van de auto die buiten staat... om even terug te denken aan die zonnige dagen van juni. Jamiro Kwai was dat. Voordat we beginnen met Elisabeth en het overzicht van de voorpagina's van de kranten... misschien even een waarschuwing, want er staat belangrijk nieuws in de Telegraaf... maar dat is niet bestemd voor kinderoren. Laten we zeggen, hoe oud zijn kinderen dan? Nou ja, tot tien ongeveer. Kinderen tot tien moet u even de oren dicht laten doen. Of gewoon iets verzinnen. Want hier komen ze, de voorpagina's van de ochtendkranten. Ja, want Sinterklaas moet dood, kopt de Telegraaf althans op de voorpagina. Het gaat over de aanvoerder van een extreem-linkse actiegroep... die op Facebook een oproep zou hebben gedaan tot een moordaanslag op Sinterklaas... tijdens de landelijke intocht in Dokkum. Het OM bevestigt dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt... naar aanleiding van een bericht op Facebook. En in een reactie spreekt het OM ook nog over een schokkende zaak. Katten-eigenaren kunnen in de toekomst door gemeenten worden verplicht om hun huisdier te laten chippen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel daarvoor, schrijft het AD. Vorig jaar pleiten een aantal grote gemeenten al voor de chipplicht. Dagelijks komen er namelijk katten in het asiel terecht die niet aan hun baasje kunnen worden teruggegeven. En het laten chippen van je kast kost ongeveer 30 euro. Afgelopen raadsperiode heeft één op de zes wethouders zijn of haar termijn niet afgemaakt. Daarover schrijft Trouw op basis van een onderzoek onder wethouders. Er zijn veel verschillende redenen voor. In de meeste gevallen is ruzie in de coalitie de oorzaak. Vaak gaat het dan over grote projecten zoals een nieuw zwembad of de begroting. En ook zijn er wethouders afgetreden omdat hun bestuurlijke integriteit in het geding kwam. Bijvoorbeeld door belangenverstrengeling. De liefde kan ook een reden zijn voor het vertrek van een wethouder, schrijft Trouw. In best deelden twee wethouders het en in Barendrecht bloeide er iets moois op tussen een wethouder en een ambtenaar. En net hoorden we al even de oom en advocaat van de familie... van het overleden Nederlandse model Ivana Smit bij Jinek. En ook op de voorpagina van de Telegraaf aandacht voor die zaak. Op nieuwe bewakingsbeelden van het net voor haar dood... is te zien dat Ivana een discotheek wordt uitgedragen. De privédetective van de familie van de vrouw ontdekte de beelden. Een Amerikaan draagt Ivana en zijn vrouw volgt de twee. En de ouders van het overleden Nederlandse model vinden het onbegrijpelijk... dat die Amerikaan en zijn vrouw nog op vrije voeten zijn. De Maleisische de politie denkt dat Ivana van een balkon is gevallen. Haar ouders geloven dat niet. 19 minuten over 6 is het. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... Die brengen vandaag een bezoek aan China. Ze zijn in de hoofdstad Peking. En daar is ook Koninklijk Huisverslaggever Kisia Hexta. Kisia, wat is de reden van dit bezoek eigenlijk? Ja, de reden is eigenlijk heel eenvoudig, want ze zijn uitgenodigd uh, door de Chinese president. Eind oktober kwam die uitnodiging en uh, ja, dan ga je daar natuurlijk uh, op in. Dus ze zijn uh, een paar uur geleden geland vanuit Nederland en meteen aan de slag gegaan. Op dit moment uh, worden ze bijgepraat over de politiek en de economische situatie uh, in het land. En uh, dat gebeurt op de residentie van de, de Nederlandse ambassadeur in Peking. Hoe bijzonder is dit bezoek? Nou, het is best bijzonder, want uh, voor de derde keer in vier jaar tijd ontmoeten de koning en de koningin uh, de Chinese president... Uh, de eerste keer was tijdens het staatsbezoek van de president Xi aan uh, Nederland. Dat was voor het eerst dat een, uh, een Chinese president naar Nederland kwam. Dat was in 2014. Daarna zijn uh, koningin Maxima en koning Willem-Alexander in 2015 op staatsbezoek hier naartoe gekomen. En nu dus eigenlijk iets meer dan twee jaar later zien ze elkaar weer. De derde keer sinds Willem-Alexander koning is. Hij kent China ook goed toen hij nog kroonprins was. Kwam hij hier, hier uh, regelmatig. Dus uh, ja, er zijn uh, goede banden. Da de uitnodiging komt dus van de Chinese president. Waarom is Nederland zo belangrijk voor hem? ja, we moeten het belang van ons kleine landje niet overschatten, denk ik. Maar uh, Nederland is natuurlijk uh, onder andere ook uh, onderdeel van de Europese Unie. De Europese Unie is een hele belangrijke handelspartner uh, van China. En China die uh, zoekt ook wel een beetje toenadering tot de EU... en landen binnen de EU, omdat Amerika natuurlijk meer op zichzelf gefocust uh, raakt. Uh, Willem-Alexander die komt in een rijtje van Macron, die is hier net weg. De Franse president Theresa May, die is hier net vertrokken... Ook. En zo kijken de Chinezen er ook naar. Kijk eens, de Europese landen die komen graag uh, naar China. Ja, en, en ja, het koningspaar was in de buurt natuurlijk, dus dat was ook makkelijk. Ja, klopt. Dat is ook wel, uh, de uitnodiging kwam niet toevallig nu. De Chinezen die wisten dat Willem-Alexander en Maxima... bij de opening van de Olympische Winterspelen in uh, Pyeongchang zouden zijn. Dus uh, eigenlijk is het een beetje een, een tussenstop... Ja, je zei net, ze worden nu een beetje bijgepraat over de politieke situatie. Nou ja, dan heb je het ook al heel graag over de mensenrechten... Of, of komt dat helemaal niet aan bod, denk je? Uh, nou, of dat nu aan bod komt, durf ik niet te zeggen. Uh, het is wel zo dat minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken... die is ook meegereisd met de koning en de koningin... en die gaat het daar zeker morgen ook over hebben. Koning Willem-Alexander is dan al uh, weer naar Zuid-Korea... maar Maxima en uh, de minister die blijven nog een dagje. Um, hier op de ambassade willen ze niet zeggen met wie Zijlstra dan gaat spreken. Want dat kan de mensen met wie Zijlstra spreekt in gevaar brengen. Want ja, dat is helaas de, de situatie van de mensenrechten in China op dit moment. Maar hij gaat met uh, vier A5 mensen spreken. En het is niet uitgesloten dat Willem-Alexander zelf... ook tijdens uh, zijn ontmoeting later met de Chinese president Xi... het onderwerp aan, uh, aan de orde uh, brengt. Uh, tijdens dat staatsbezoek een paar jaar geleden... heeft hij dat heel nadrukkelijk een paar keer gedaan. En uh, nou ja, ze worden nog steeds uitgenodigd, dus uh, dat, dat kan blijkbaar. Wat staat er verder nog op het programma vandaag? Vandaag is echt een heel beperkt programma. Ze worden dus nu bijgepraakt. Daarna zijn er ontmoetingen met de Chinese premier, met de Chinese president. Daarna is er een besloten heel klein diner. Daarna mogen wij de koning nog heel even een vraag stellen. En dat is het dan voor vandaag. Oké. Okay. Kiesja Hekster was dat vanuit Peking. Ik praat er nog even over door met John van der Water, meneer van der Water... Goedendag, ook in China. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent een van de eigenaren van het architectenbureau Next Architects. Uh, uw bedrijf heeft een kantoor in Amsterdam, maar ook eentje in Peking. En morgen komt Koningin Maxima bij u op bezoek, begrijp ik. Ja, ja, ja. Hoe belangrijk is dat voor uw bedrijf? Uh, ik denk, uh, nou ja, denk, voor ons bedrijf is het sowieso heel belangrijk. Maar ik denk het interessante wat, wat zo'n uh, bezoek van uh, het Koningshuis in China... Uh, ...doet voor het Nederlandse bedrijfsleven... ...ik denk dat dat misschien een interessante vraag is... ...omdat die wat groter is. Het wordt uh, voor mij de derde keer nu in veertien jaar... ...dat ik de mogelijkheid heb ze te ontmoeten. En elke keer raak ik weer gefascineerd door wat het, uh, wat het in China teweeg brengt. En dat is uh, dat het ons Koningshuis veel meer als een soort van cultureel fenomeen beschouwd wordt... ...anders dan een economisch of een politiek iets. En dat ze juist omdat ze een cultureel fenomeen zijn... ...dat ze ook grensoverschrijdende onderwerpen op de kaart kunnen zetten... ...en dat dat doen... Dus het draagt heel erg bij aan de, de identiteit van Nederland, denk ik, in het buitenland. En in dit geval China. En dat opent deuren. Dat opent deuren voor het Nederlandse bedrijfsleven, maar dat opent ook deuren voor ons. Maar, en dat is, uh, nou ja, dat, is, dat is iets waar we alleen maar heel dankbaar voor kunnen zijn hier. Maar u zegt. Kunt u daar eens een voorbeeld van geven? Dan hoe, wat, wat heeft het u opgeleverd dan, dat ze al eerder zijn geweest? Ik, uh, het, is, het is niet concreet uit te drukken. Maar het is meer iets wat het, wat het beeld van Nederland bestendigt, denk ik, in het buitenland. En dat is dat. Uh, dat we, bijvoorbeeld, uh, een, we zijn nu met een groot project bezig in een provincie... net anderhalf, anderhalf uur met de hoogesnelheidstrein uh, ten zuiden van, uh, van Peking. En daar zijn we met een enorme stadsuitbreiding bezig... met regeneratie, met waterhuisvesting, met hoe uh, met, met om, om te gaan met oude gebouwen. En de aanleiding daarvan uh, komt ook doordat de burgemeester uh, van, dat, uh, van die stad daar... Kennis heeft genomen van wat er eerder, met eerdere bezoeken gebeurd is. En zijn kennis over Nederland en zijn, zijn, zijn beeld over Nederland, zeg maar, heeft bijgedragen aan de mogelijkheid dat wij daar aan tafel zitten nu. Ja, ja dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zo'n opdracht daar. Ja, er zal meer komen kijken, u zult ook gewoon een goed plan hebben ingeleverd. Maar dat dat, dat, dat dan meehelpt om zo'n opdracht binnen te slepen? Ja, ontegenzeggelijk. In ons geval zeker ja. Ja. Het, is niet, uh, het is geen garantie, maar het zijn, wat ik zei, het zijn deuren die opengemaakt worden. En je moet er zelf doorheen lopen, maar de kans wordt geboden. Wat, wat zijn eigenlijk de do's en don'ts voor Nederlandse ondernemers in China? Oh, die zijn, uh, die, die zijn er heel veel. Ik heb er, ik, heb er, ik heb er zelfs een boek over geschreven. En dat boek dat heet Je kunt China niet veranderen, China verandert jou. En ik denk dat die titel eigenlijk alles al zegt. En dat is dat je, als je hier als Nederlander komt, je heel veel mee kan nemen aan bagage, aan alles wat je geleerd hebt, aan, aan etiketten, aan hoe dingen werken. Maar het belangrijke, uh, wat je moet beseffen, is dat je heel veel moet, uh, opnieuw moet leren... nog meer moet uh, herleren en het, misschien nog wel het meeste heel veel moet afleren. En er zijn legio-voorbeelden legio om, uh, om dat te illustreren. Wat, wat, is het, wat is het eerste dat u hebt moeten afleren? Uh, het eerste wat er nu in me opkomt is dat we dagenlang aan een groot... dat is een aantal jaar geleden gebeurd, dagenlang aan een groot project hadden gewerkt voor een opdrachtgever die ons plan zag, een grote toren. En hij leek niet helemaal enthousiast over het resultaat. En toen moesten we naar het diner toe met hem, na afloop van de presentatie. En toen vertelde hij nou, ik geef je nog één week om drie nieuwe voorstellen te maken. En mijn Nederlandse reactie was meteen, oké, okay, we moeten nu terug naar kantoor stoppen met dineren... en we gaan werken, want we <lacht> hebben zo'n korte tijd om dat te doen. Ja. Terwijl mijn Chinese partner heel, heel blij was met, met dit voorstel... Dat we, dat, dat, we, dat we uiteindelijk nog een week kregen... om. Uh, uh, om door te werken aan het plan. En toen we na het diner verder moesten naar de karaoke... en ik voorzag dat we de hele nacht zouden moeten gaan zingen... toen wilde ik nog een keer terug naar kantoor om te gaan werken. Terwijl ik zag dat onze Chinese partner alleen maar blijer was. En uiteindelijk bleek dat deze avond belangrijker was... dan de hele volgende week die we daarna kregen om aan het plan te werken. Dus het is echt uh, sociale relaties, bestendige... Vertrouwen krijgen, alle, alle dingen die typisch zijn over China, die, die zijn echt waar. Ja, beter, beter een avondje en uh, dan dat plichtsbesef, dat, dat komt daarna dan wel weer. Dat is minimaal evenveel waard, ja. In ja. dit geval was het zeker zo. Ja. Bedankt voor het verhaal meneer Van der Water en, uh, en dat u even aan de telefoon kwam. En, uh, ik wens u veel plezier met het bezoek van koningin Maxima... want die komt dus bij uh, dat bedrijf, bij uh, dat architectenbureau langs Next Architects geheten. En u hoorde John Van der Water, de baas daar. Um, hij heet officieel Michael Cameron Anderson. Artiestennaam Anderson East. Groeide op in Athens, Alabama. Dat ligt ook in Athens in Georgia, maar hij uh, komt uit uh, die plaats in Alabama. Leerde zichzelf daar uh, piano spelen. Was actief in het kerkkoor. Deed een studie techniek En belandde uiteindelijk in muziekwalhallen Nashville. Daar woont hij nog steeds. Volgende week verschijnt er een nieuw album van Anderson East. Dat heet Encore. En daarvan nu All On My Mind. night down to a wedding a t-shirt to bed a short skirt the short skirts in your olden tie some daisies wrapped around her head and you go find my woman dancing in death feet on the couch in a barroom dress and I love how my baby looks at me with her arms draped around my neck I said oh This man Peter Man, en het liedje All on my mind. Het is één minuut over half zeven. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. Er moeten zwaardere straffen komen voor religieus en racistisch geweld... vindt de ChristenUnie. Aanleiding is de vernieling van een Joods restaurant in Amsterdam vorig jaar. Een man sloeg toen met een stok met een Palestijnse vlag... de ramen van de zaak in. Er wordt alleen verdacht van vernieling, en poging tot diefstal... en dat is volgens ChristenUnie-leider Zegers te weinig. Staatssecretaris Knops geeft vandaag op Sint-Eustatius uitleg... over het besluit om in te grijpen in het bestuur van het eiland. En ook wordt de regeringscommissaris benoemd... die voorlopig het Caribische eiland gaat leiden. Het kabinet grijpt erin omdat er sprake is... van financieel wanbeheer, willekeur en intimidatie. In Norge in Trente is vannacht een vrouw om het leven gekomen bij een woningbrand. Een man kon het huis op tijd verlaten. Bij de brand ontstond veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere huizen. Waardoor de brand in Norge is ontstaan is nog niet duidelijk. En een man uit Maastricht is opnieuw opgepakt voor het stelen van bitpreentjes. Herinneringen aan overledenen die worden uitgedeeld bij uitvaarten. De 49-jarige man gaat zover dat hij nabestaanden stalkt, bedreigt en mishandelt. In 2005 kreeg hij al tbs en in 2015 20 maanden cel. Maar het lijkt nu dus weer mis te gaan. Het weer. In het zuiden van Limburg kan het glad zijn door sneeuwresten. Verder blijft het vandaag droog en het wordt vrij zonnig. De wind is matig en pas vanmiddag komt de temperatuur een paar graden boven nul uit. En daar is Jolanda van der Velde bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg vanochtend. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hier en daar begint het al wat langzaam te rijden. De vertraging valt wel mee. Twee files met meer dan vijf minuten vertraging. Dat is de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de ijsland knopen, zo'n zes minuten. En bijna tien minuten ben je kwijt voor de A27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 Azure Stack as a Service. Yourhosting.nl Slash zakelijk. Doorgroeien naar Certified Business Controller? Bezoek nu alexvangroningen.nl Vijf minuten over half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wat betekent het voor een kind om in armoede op te groeien? Dagblad de Limburger deed daar vier weken lang onderzoek naar. Conclusies, deze kinderen worden buitengesloten, ze zijn ongezonder. En de kans dat ze later ook in armoede moeten leven is groot. Judith Jansen is van Dagblad de Limburger. Goedemorgen. Goedemorgen. Vier weken lang gedoken in de kinderarmoede in Limburg. Waarom eigenlijk? Nou, Limburg die scoort eigenlijk al jaren vrij hoog als het gaat over kinderarmoede. Er wonen gewoon heel veel kinderen, uh, die groeien gewoon op in armoede hier in de provincie. En we dachten nou eens, ja, wie zijn nou eigenlijk die kinderen? En hoe ziet dat dan eruit als ze uh, opgroeien in armoede? En wie zijn eigenlijk die kindertjes achter al die cijfers die we elk jaar weer uh, terugzien? En dat wilden we een keer doen, niet aan de hand van een belrondje. Maar daar wilden we gewoon echt eens de tijd voor nemen. En dat hebben we ook gedaan. En hoe heb je dat aangepakt? Ja, uh, eigenlijk gewoon een oproepje geplaatst uh, op Facebook uh, en uh, andere sociale media. We hebben gewoon gevraagd van uh, help ons met dit onderzoek... want uh, wij weten het ook niet precies waar we moeten beginnen. En uh, op die vraag daar zijn heel veel reacties binnen, er komen honderden. En niet alleen van mensen die zelf in armoede leven... maar ook van leraren, van artsen, uh, ja noem maar op eigenlijk. En uh, die mensen heb ik benaderd en daar ben ik dan mee op bezoek gegaan. Want, want en, merkte je voor die tijd wel iets van die kinderarmoede? De cijfers gaven het aan, maar, maar ja, zag je het? Nee, als ik op straat loop of uh, waar ik ook kom... ja, ik zie het natuurlijk niet meteen. En dat geldt ook voor meer mensen in mijn omgeving. En daar heb ik het natuurlijk wel over gehad. Je ziet het niet meteen aan ze. Kijk, kinderen zijn nog goed in staat om het te verbloemen. En hun ouders uh, ook. Maar uh, als je met die leraren praat en met die artsen praat... ja, die zien het wel degelijk. Die zien bijvoorbeeld kinderen die uh, in de winter... met zomerkleren naar school komen. Of zelfs zonder boterhammen in hun uh, trommeltje. En kinderen die uh, overgewicht hebben, die hoofdpijn hebben, buikpijn hebben... die niet naar kinderfeestjes mogen of ook eigenlijk liever niet willen, want ja, dan moet je terug uitnodigen. Um, die signalen zijn er wel degelijk, maar voor de meeste mensen... misschien toch wel onzichtbaar eigenlijk. Die oproepen gedaan dus, nou, daar werd op gereageerd. Dat op zich ook bijzonder natuurlijk, want mensen zijn daar... toch ook niet heel erg openhartig over misschien... dat ze, dat ze in armoede leven. Nee, dat dacht ik dus ook. Ik dacht van ja, hoe ga ik dat nou doen? Want ik wil niet alleen al over die mensen praten, maar ook juist met die mensen. Uh, maar eigenlijk na één dag uh, kwam ik erachter van hé, hey, wacht even, daar willen mensen juist wel over praten. En, uh, en graag ook misschien wel zelfs eigenlijk. Want uh, ook als ik dan na afloop van die gesprekken zeiden mensen, nou wat fijn dat, uh, dat er iemand ook echt even de tijd heeft genomen om naar ons te luisteren. En dat we niet worden weggezet als uh, ja, dan heb je wel die schuldenmakers of die profiteurs. Um, en ik vond het ook eigenlijk wel moedig hoor, want uh, als je bij ons bijvoorbeeld keek, wat voor reacties er ook binnenkwamen over deze mensen, ja dat venijn, dat wat er over armoede heerst, is toch wel groot hoor, mensen werden echt weggezet als ze, ja ga dan toch werken waarom neem je dan kinderen, uh, eigen schuld dikke bult, dat soort reacties uh, ja. kwamen wel voorbij, en dus ik vond het ook wel heel moedig van deze vrouwen. want het zijn vooral vrouwen die, uh, die met mij hebben gesproken. Ja, laten we, laten we even luisteren naar zo'n verhaal, uh, verslaggever Mark Hamer ging langs bij een gezin in Maastricht dat in armoede leeft. Goedemiddag. Petra Aarts, kom binnen. Thuis bij Petra Aarts, de jonge Maastricht. Ik uh, zie mezelf als iemand die toch wel leeft in armoede... maar een hele grote rijkdom met de kinderen, gezondheid en mijn huisje... En dat soort dingen. Hoe het zo verkwam is een lang verhaal. Uh, ik heb schulden opgelopen, uh, hypotheekschulden uh, met mijn ex-partner. En dat ging van kwaad tot erger? Ik ben begonnen met uh, 12.500 euro uh, hypotheekschuld. Is te overzien? Is te overzien, ja. En op dit moment zitten we over de 50.000 euro schuld. Ja, dat is wat lastiger. Ja. Het is niet zo dat er geen geld binnenkomt. Zij en ook haar nieuwe man verdienen best wat. Nou, wij hebben, samen hebben wij een geweldig inkomen. Er is menig mensen jaloers op. Maar omdat inderdaad alles via de bewindvoerder naar de kredietbank gaat op dit moment... hou je eigenlijk per week nog maar heel weinig over om daadwerkelijk je boodschappen te doen. Hoeveel is dat? Wat houdt u over? Ik hou tussen de 50 en de 70 euro over per week. En vooral haar twee dochters, Hanna van 10 en Lotte van 8, komen daardoor in de knel. Clubjes, sportclubs of zo. Als ze uh, willen gaan voetballen, willen gaan tennissen. Ik moet gewoon keihard zeggen, ik kan het niet. We hebben geen sportfonds waar we op terug kunnen vallen. We hebben geen, uh, geen leer stichting Leergeld waar we op terug kunnen vallen. Puur door het inkomen. Puur door het inkomen dat op papier heel hoog is. Ja, inderdaad. Even de trap op. Dan zitten de kinderen boven aan het huiswerk. Nou lopen we even naar boven. Oh. Ja. Hallo, wat ben jij aan het doen? Huiswerk aan het maken. Huiswerk aan het maken. En hier, Potten? Ik ben alles apart af aan het maken. Dat is een werkboek uh, wat we van school moeten maken. Zeg, Hanna, ik heb net met je moeder gesproken. Jullie hebben niet zo heel veel geld. Waar merk je dat aan? Nou, als we een toetje bijvoorbeeld willen kopen, dan is het altijd wel onder de 1 euro blijven. Anders wordt het te duur. En dat is, dat is voor ons wel belangrijk, omdat wij dan, ja. Dan moeten ze dan zeg maar ieder dubbeltje omdraaien. Dat merk je wel, dat merk je eigenlijk elke dag. Ja. Ja, Want vooral als we iets nodig hebben, als lood... dan kunnen we het heel vaak niet kopen. Merk je daarvan iets op school? Ja, ik ben een. Ik, mijn vriendin die zei dat een keertje tegen mij. Omdat ik eruit als een van Omdat ja, we kunnen ook niet dan echt kleren kopen. Maar we krijgen vooral heel veel kleren. En ding, dus dat is ook wel fijn. Wat deed dat bij jou? Hoe voelde dat? Dat raakte me wel, omdat het toch mijn vriendin is. En dat is ook nog eens de dag na mijn kinderfeestje. Dus dat is, het, ja... Dan vind ik dat wel heftig, zeg maar, om dat mee te maken. Dan breed je hart gewoon. Voor moeder Petra is dit moeilijk om te horen. Dan kan ik door de grond gaan. Zou ik het liefst die kinderen pakken en vragen... of ze misschien eens ook eens een weekje zo zouden willen leven als hun... Ik wil niet zeggen dat het alleen om mijn kinderen gaat... want er zijn zoveel kinderen zoveel mensen. Het is niet alleen mijn verhaal wat ik vertel. het is het verhaal van velen. Het verhaal van Petra dus in Maastricht met haar kinderen. Ja, klinkt niet echt als een vriendin, dat, dat meisje. Lijkt me, uh. um, ja, dit is een verhaal, Judith Jansen, zo heb je er veel meer gehoord. Wat doen gemeenten er eigenlijk aan? Want die zien natuurlijk ook die cijfers... Ja, nou, uh, dat zeg je nou wel. Die zien die cijfers ook wel. Maar uh, die zien lang niet alle kinderen. Je, er is nog een hele grote groep kinderen die helemaal niet in beeld uh, is. En dat zijn de kinderen die niet in de kaartenbak zitten. Dus uh, het zou zomaar ook eens bij ons in de provincie dubbel zoveel kinderen kunnen zijn. En dan heb we het over kinderen van werkenden bijvoorbeeld met schulden. Zoals deze mevrouw. Uh, maar wat de gemeenten eraan doen. Die krijgen uh, sinds vorig jaar uh, geld van het Rijk. De zogenaamde kleinsmaargelden. En in Limburg is dat 5,5 miljoen. En wat wat ze vooral doen, is uh, de consequenties uh, van armoede voor die kinderen tegengaan. Dus investeren in allerlei regelingen, zodat kinderen toch kunnen gaan sporten... of toch op muziekles kunnen, of een laptop kunnen krijgen, uh, of zo. Dus dat, dat, dat doen ze eigenlijk vooral. En wat je wel steeds meer ziet, is dat gemeenten ook veel meer aan die voorkant gaan zitten. Dus eigenlijk, uh, ouders al aanspreekt via echtscheidingsadvocaten... Uh, kraamverzorgers of uitvaarorganisaties. Uh, uh, als, op het moment dat ouders daar terechtkomen... en de kans dat ze dan later uh, door die echtscheiding bijvoorbeeld in armoede terechtkomen... dat ze daar al op eventuele financiële consequenties kunnen worden gewezen. Maar ook uh, van uh, waar ze naartoe kunnen als uh, het zover is. Want dat is natuurlijk ook vaak een probleem. He, dat er, zijn, er zijn heel veel regelingen, maar ja, heel veel uh, ouders weten ook eigenlijk hmm. niet precies... wat er is en waar ze die kunnen vinden. Dus, ja. um, Allemaal bedoeld om die armoede toch terug te dringen. Nou, um, bijzonder project dus van Dagblad Limburg. Dank voor de uit Judith Janssen is journalist daar. Ja, de Nederlandse regering die gaat meteen orde op zaken stellen op Sint-Huistasiës. Het hele parlement schaadt zich achter het besluit om daar in te grijpen. De Eerste Kamer ging gisteravond akkoord met een spoedwet... nadat de Tweede Kamer eerder op de dag al unaniem had ingestemd. Op het eiland is sprake van wetteloosheid, financieel wanbeheer en intimidatie. Dat blijkt uit een rapport. En vandaag brengt de staatssecretaris die erover gaat... hij is van koninkrijksrelaties Raymond Knops... dus een bezoek aan Sint-Huistasiës. Contact met onze correspondent Dick Draaier. Dick, wat? komt Knops daar vandaag allemaal doen. Ja, uitleggen aan de bevolking van uh, Sint-Estatius... waarom Nederland het eilandbestuur opzij heeft gezet in uh, ja, gewoon Nederlands... waarom burgemeesters, wethouders en de volledige gemeenteraad zijn ontbonden en voorlopig werkloos langs de kant staan. Vanmiddag om vier uur lokale tijd is er in de town hall op het eiland... een bijeenkomst met de bevolking van Sinterstaatjes... die uh, tekst en uitleg gaan krijgen van de staatssecretaris... over het rapport en de maatregelen. Want het is wel duidelijk dat uh, Knops iets uit te leggen heeft. Ja, nou, dat rapport, veel besproken ook, natuurlijk ook hier in uh, Nederland... zet nog eens op een rij wat de belangrijkste conclusies zijn. Ja, ik zal het samenvattend zeggen, want het is een lijvig rapport geworden. Er is tussen het Rijk, Den Haag, zomaar zeggen, en het bestuur van Sint-Eustatius geen enkel overleg meer. Het bestuurscollege daar wordt geleid door één man. die het eiland bestuurd heeft zonder zich aan de wet te houden. zoals in het rapport staat. Hij geeft dat overigens ook toe. Hij vindt de wet die geldt voor Sint-Eustatius koloniaal en illegaal daarom. Maar het rapport geeft ook aan dat Nederland met die wetgeving een enorme vinger in de pap heeft. En uh, weinig ruimte overlaten aan het eiland om zaken zelf te regelen. De controle uit Den Haag wordt als zeer intimiderend ervaren. Er is geen enkele ruimte om zelf beleid te voeren. Met andere woorden, een, ja, een heel ongelukkig huwelijk, Nederland en Sint-Eustatius, waar financiële wanorde is en uh, goed en eerlijk bestuur ver te zoeken. En hoe is het nieuws daar aangekomen dat Nederland nu het bestuur van het eiland overneemt? Nou, de huidige bestuurders die zeggen dat uh, de Nederlandse bemoeienis indruist... tegen het handvest van de Verenigde Naties. Daarom is door hen ook besloten om zich niets meer aan te trekken van Nederland. Uh, het gevolg is dat uh, alle macht op dit moment ongecontroleerd in de hand van één man ligt en de burger overgeleverd is aan intimidatie, discriminatie en willekeur... zoals in het rapport is beschreven. Ambtenaren die hun baan dus niet meer zeker zijn... als ze überhaupt iets zeggen of kritiek hebben op het bestuur. Um, uh, die ambtenaren mochten overigens zelfs niet eens praten... met de makers van het rapport op straffen van ontslag. Maar verreweg de meeste mensen op het eiland lijken opgelucht. Er moest iets gebeuren aan de anarchie op het eiland. Uh, maar de band met Nederland die moet nu wel onder de loep ook dat gevoel overheersen. Die man waar je het steeds over hebt, dat is die Clyde van Putten. Hè? Die naam is hier ook al geregeld vooral. Is, is hij er eigenlijk bij vanmiddag? Nou, dat hoop ik wel. Ik hoop hem zelf vandaag ook nog even te spreken. Maar uh, ja, de, de, de situatie, uh, uh, zoals ik het hoor nu op het eiland, is erg gespannen. En uh, ik ben benieuwd of ze, of ze hem ook wel toelaten daar bij die Town Hall Meeting. Op zich zal dat natuurlijk wel moeten, maar uh, de confrontatie aangaan, het gesprek aangaan... is tot nog toe niet door hem uh, een, een modus operandi geweest. Dus ik denk vandaag ook niet. Maar we zullen het zien. En Knops, die uh, gaat daar dus heen. Hij gaat ook alweer snel weg, geloof ik, hè? Ja, uh, uh, hij, ga, hij gaat die meeting doen en dan een uur of twee later vertrekt hij alweer terug naar Sint Maarten, waar hij nog een aantal uh, dagen blijft. Voorlopig uh, is het oorlog op Sint-Estatius, het opzij gezette bezuurd, dat spreekt van zelfs van een genocide op de bevolking en heeft de Verenigde Naties in New York. ...gevraagd om in te grijpen. Zelfs om peacekeepers te sturen was het nieuws gisteravond. Eh, zover zal het al niet komen, maar vandaag is wel een belangrijke dag voor Knops... ...om te zien hoeveel draagvlak er eigenlijk is voor zijn optreden. En dan, ja, dan moet Nederland uiteindelijk eigenlijk wel waar gaan maken... ...want andere bestuurders dus blijkbaar niet konden zorgen voor goed bestuur binnen een rechtsstaat. Nederland heeft met de maatregel en dat rapport aangezegd... ...en ja, zal aan de slag moeten met alle aanbevelingen in dat rapport... Um, en ja, dat kan dan zomaar twee jaar gaan duren. Dus ja, Knops is wel snel weg, maar Nederland niet. Nee, duidelijk, dankjewel. Dick Draaier was dat, op weg naar Sint Eustatius. En dan nu, meer uit de kranten en van de Nieuws de Volkskrant schrijft over een e-mailwisseling die de krant had... met een 18-jarige man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de DDoS-aanvallen... waarbij onlangs de websites van de Belastingdienst en Banken zijn platgelegd. Tegen de krant zei Jelle S. dat hij wilde bewijzen hoe makkelijk het is... om zo'n DDoS-aanval uit te voeren. En verder schreef hij dat hij het ook grappig vond en genoot van de media-aandacht. De krant zegt de correspondentie niet eerder naar buiten te hebben gebracht... omdat nog niet zeker was dat Jelle S. verantwoordelijk was voor de aanvallen. Maandag werd hij aangehouden. De familie van een 28-jarige man die vorig jaar overleed na een epileptische aanval wil zorginstanties aansprakelijk stellen. Arre van Rassel woonde in een begeleid wonenflat toen hij 15 maart een epileptische aanval kreeg. De avond ervoor had hij nog in paniek het noodnummer gebeld. NRC heeft in een reconstructie achterhaald dat tussen het belletje naar 112 en de dood van de man slecht is samengewerkt door de hulpinstanties. En GGZ Friesland gaf eerder ook al toe dat er fouten zijn gemaakt. De advocaat van de familie onderzoekt nu of de regionale GGZ aansprakelijk kan worden gesteld. De politie in Flevoland heeft het onderzoek heropend naar drie jongens. die vorig jaar een brugklasser onderweg naar school mishandelden en afpersten, schrijft het AD. Eind vorige maand is het opnieuw misgegaan. De jongen is weer mishandeld en afgeperst. Dit keer net nadat hij uit de bus was gestapt. Gisteren deden de ouders van de jongen op Facebook een oproep aan iedereen... om uit te kijken voor de drie jongens. De ouders schrijven dat hun kind is veranderd van een vrolijke scholier... in een getraumatiseerde tiener. En attractiepark Duinrail stopt met de verkoop van energiedrankjes. Het pretpark komt tot het besluit na een pleidooi van kinderartsen... voor een verbod op dat soort drankjes. Duinrail zegt in een reactie bij Omroep West... dat de discussie over het mogelijk in de band doen van energiedrankjes... intern is gevoerd tussen de directie en keteraar Laplace. En samen kwamen ze tot de conclusie om te stoppen met de verkoop. Waarschijnlijk zijn de drankjes in het nieuwe pretparkseizoen... al niet meer te verkrijgen. Vierde nieuws nu, Jolanda van der Velden. Het is dus vooral langzaam rijden op de A20. Hoek van Holland richting Gouda na een ongeluk... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knopend Gouw... een kwartiervertraging. De rechterijshok is daar dicht. En noemde zichzelf altijd de uh, hardest working man in showbiz. James Brown is dit uit 1966. In de is een man's, man's world. James Brown is dat. Acht minuten voor zeven, klopt, hè? ja dat klopt acht minuten voor zeven ja dat we ja, niet weer mensen in de war hebben. oké Drenthe zou twee organisaties krijgen die opkomen voor burgers die schade hebben door gaswinning maar uh, Drenthe's gasberaad heeft gisteren alsnog de handdoek in de ring gegooid een van de initiatiefnemers zit bij de lokale politieke partij Leefbaar Tienerlo en daardoor ontstond discussie of een politieke partij wel de kar moet trekken voor de belangen van de gedupeerden Platform Mijnbouwschade Drenthe gaat wel verder... en wordt vanavond officieel opgericht. Nico Broekema is van dat platform. Meneer Broekema, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bij platform, u? platform Mijnbouwschade. Zonder Drenthe, want oh. de schade is niet beperkt tot Drenthe. Oh, neem je niet kwalijk. Nou, ik, ga weer, ik, ik doe het gelijk in de delete. Uh, ja. bij, u, bij u geen politici in de organisatie? Uh, wij zijn niet verbonden aan een politieke partij. We zijn een politiek neutraal orgaan die op wil komen voor alle... Gedupeerden die schade hebben geleden ten gevolge van de mijnbouw. en voor de veiligheid van alle inwoners. Ja, en als het daarover gaat de laatste tijd. dan gaat het vooral over Groningen. En u wilt nu ook aandacht voor de mensen in Drenthe. Leg uit. Ja, Groningen heeft zijn eigen goede acties gehad. en blijft doorgaan met acties. heeft een goed schadeprotocol. en dat schadeprotocol. moet ook gelden voor Drenthe. en voor de andere gebieden in Nederland. waar schade ten gevolge van mijnbouw is ontstaan. In Drenthe gaat het om zuid en Emmen. Uh, maar het gaat ook om Twente, Woerden, uh, je hebt zo'n gasbel. Het is uh, dus niet beperkt tot. Maar uh, dit gaat over uh, de acties uh, voor de tegen de overheid, uh, richting de overheid, om het schadeprotocol op Groningen uit te rollen, van toepassing te verklaren voor andere delen van het land. In het bijzonder te beginnen met Twente. Maar Omdat krijgen we dan straks in elke provincie? van dit uh, platform. Krijgen we dan in elke provincie straks een eigen belangenclub? Dat hoeft niet. Want wij, wij, wij verwachten vanavond ook mensen uit Twente en uit Friesland. Dus het is daarom ook bewust zo gekozen... dat we niet de naam Drenthe aan onze naam koppelen van het platform. Maar onze bakenmaat ligt natuurlijk in Drenthe. Want daar, liggen de, daar zijn de initiatiefnemers van dit platform... waaronder Ria Mulder in, in Emmen en App uh, Ab Bruintjes, onze voorzitter, in Koekangen. Hm. Want leggen ze uit, hoe groot is de schade in Drenthe door die gaswinning? Wij hebben in het buitengebied van de gasbel uh, Groningen... sowieso 2000 schademeldingen. En die zitten voor een groot deel in Zuid-Laren en ook in Emmen. Uh, maar ook elders verspreid. En uh, die mensen is allemaal geen recht gedaan... Door, de, <tieft> door het opzetje van de EZ en het bureau Witteveen in Bosch. En het opzetje was ook geboren bij de NAM om uh, die mensen met uh, valse rapporten uh, buiten de schadeclaims uh, te leggen. En met het Groningen Protocol kunnen al die mensen uh, met, uh, met uh, het uh, bewijs vermoeden... dat het ligt aan uh, de aardbeving, de schades en de andere uh, gevolgen van de gaswinning... kunnen die mensen zo opgenomen worden in een, uh, uh, in een eerlijke uh, vorm van, uh, van, van, van schadevergoeding. Mm. Ja. Dat is uh, dus nu uh, niet aan de orde uh, met het Groninger-protocol... kan dat in één klap geregeld worden. En dat willen wij in het bijzonder zo kortetermijn geregeld zien. Ja. Want uh, u heeft vanavond ook uh, Willem Meijborg op bezoek. Het? Dat is een ingenieur die ook in Groningen ja. betrokken is geweest... bij de, ja, de hulp van slachtoffers van de gaswinning. Uh, wat wat ja. gaat hij vertellen dan? Hij gaat dit uh, aspect heel duidelijk belichten. De achtergronden en van scherzen. En vooral de argumenten nog eens even goed aanvoeren waarom dat Groningen-protocol van toepassing moet worden verklaard... zo snel mogelijk voor Drenthe en de andere gebieden... waar dezelfde problematiek geldt. En geen ingewikkelde pilots en andere tussenregelingen... die alleen maar tot vertraging leiden... en dus tot verdere schade voor de gedupeerde van de mijnbouwschade. Hmm. Voelde... En dat uh, wordt ook, uh, heeft, dat heeft uh, Willem Meijborg ook in brieven aan alle Tweede Kamerleden... die vandaag in het gasdebat zitten... hebben vandaag beraadslaging in de Tweede Kamer zal dit aspect ook aan de orde komen, hoop ik. Wij hopen dat een aantal Kamerleden daar ook aandacht voor zullen vragen... En dit komt vanavond als prioritair punt in onze vergadering aan de orde. Goed, ik wens u een goede vergadering. Dank voor de uitleg hier vanochtend bij ja, ons. Die vergadering, die, die vergadering is overigens in Café Hofstegen in Grollo. Heel bekend. Daar is het Café. Heel bekend café, ja, ja, ja zeker. Ja? Kijk ja. maar uit. Uh, ja, de, want het wordt nog heel druk daar vanavond straks. Platform Mijnbouwschade, daar gaat het over. Uh, in Drenthe dus in Grollo vanavond uh, die bijeenkomst. En u hoorde van dat platform Nico Broekema.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 Magistraal. Neo Rauch in de fundatie zwollen. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl. Investeren? Kom 8 maart naar onze kennissessie in Breukelen. Mogelijk.nl. Maak kennis met de Incompany-programma's van Management Book. Kant en klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag: managementboek.nl. Incompany. NPO Radio 1.